Vijf uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. Ik ben wel te horen. Ja, Lucella is er even niet. Er gaat waarschijnlijk iets mis met schakelen. Uh, dan gaan we gaan verder met het NOS-journaal. Dan begin ik met de Tweede Kamer. Want de Tweede Kamer debatteert al de hele dag met staatssecretaris Steven over de kwestie Dolmatov. Met name de oppositie is zeer kritisch. Steven bood in het debat zijn excuses aan de familieleden van de overleden asielzoeker. Volgens hem is dat geen daad voor de bune. Hij benadrukte dat Dolmatov niet in vreemdelingenbewaring had mogen zitten. Dan, dan is dat geen makkelijk moment, Voorzitter. Dan is dat ook voor een staatssecretaris die, laat ik het dan maar zeggen. Uh, naar de oordeel van een gedeelte van uw Kamer... een hartvreemdelingenbeleid voorstaat, is dat, is dat buitengewoon, buitengewoon tragisch. Niet voor, voor mij tragisch, maar het is tragisch wat er gebeurd is. En ik heb het daar, heb het daar oprecht heel moeilijk mee. Teven erkende dat er van alles fout is gegaan in de behandeling van Dolmatov. De staatssecretaris voegde eraan toe dat er de afgelopen tijd... al veel in de asielketen is verbeterd. Volgens hem waren er vooral veel algemene problemen rond de automatisering. Zeker 27 eigenaren van supermarkten hebben tegenover de Belastingdienst bekend dat ze jarenlang belasting hebben ontdoken. Deden ze door kunstmatig hun omzet te verlagen, zodat ze minder belasting hoefden te betalen. Blijkt uit een reportage die vanavond is te zien in Nieuwsuur. Het gaat om ondernemers die waren aangesloten bij de inmiddels niet meer bestaande keten Super de Boer. Er is al 6,5 miljoen euro aan boetes en naheffingen terugbetaald. En dat bedrag zal mogelijk oplopen tot 10 miljoen. In Texas is de politie nog altijd op zoek naar overlevenden van de explosie in een kunstmesfabriek. Alle huizen worden gecontroleerd en ook wordt gezocht naar mensen die onder het puin zijn bedolven. Tot dusver wordt rekening gehouden met vijf tot 15 doden. Zeker 160 mensen raakten gewond. De explosie heeft zo'n 75 gebouwen in de buurt verwoest. Onder de dolen zijn zeker enkele brandweermannen, zegt correspondent Wessel de Jong. Het verhaal gaat nu dat ze mogelijk de verkeerde blusmiddelen hebben gebruikt. Dat ze nooit water hadden mogen gebruiken om, uh, om zo'n ammoniakvuur om dat te blussen. En daardoor zou de heleboel de lucht in zijn gegaan. Dus in ieder geval de mensen die zijn omgekomen, dat zijn deze brandweermannen die daar ter plekke bezig waren. President Obama kan het rampgebied vandaag niet bezoeken. Hij is in Boston voor een herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de bomaanslag van maandag. ABN Amro is getroffen door een DDoS-aanval. Een deel van de klanten kan niet internetbankieren, mobiel bankieren... en gebruik maken van het betalingssysteem Ideal. De problemen begonnen rond kwart over drie. ABN Amro zegt dat er gisteren ook een DDoS-aanval was... maar dat die succesvol is afgeslagen. De afgelopen weken zijn alle grote Nederlandse banken... het slachtoffer geweest van cyberaanvallen. En wie erachter zit, is nog onbekend. Het petrochemisch bedrijf Sabik schrapt 420 van de 3300 arbeidsplaatsen in Nederland. In Sittard gaat het om 300 banen, in Bergen-op-Zoom 120. Sabik is een Saoedisch bedrijf dat grondstoffen maakt voor de productie van plastic. In heel Europa verdwijnen zo'n 1000 van de 6000 arbeidsplaatsen. Als belangrijkste reden noemt Sabik de toegenomen concurrentie en de economische malaise in Europa. TV-programma Blik op de Weg verdwijnt. De politie wil niet meer meewerken aan het programma in de huidige vorm. Het avondprogramma laat zien hoe de politie automobilisten van de weg haalt... naar zware overtredingen. Producent Leo de Haas betreurt het einde van Blik op de Weg... maar blijft volgens een woordvoerder met de politie samenwerken. Het leuke is wel, ze hebben ons meteen gevraagd... om een nieuw programmaconcept te ontwikkelen... waarbij we een brede takenpakket van de politie in beeld gaan brengen. Dus daar komt ook criminaliteitsbestrijding veel nadrukkelijker aan de orde. De plek op de weg heeft 21 jaar bestaan. En er kijken nog altijd meer dan een miljoen mensen naar. Het weer. Volop zon, maar ook een stevige zuidwestenwind... met aan zee windstoten tot 90 km per uur. Morgen minder wind en in de loop van de dag enkele buien, maar ook wat zon. En het wordt met 6 tot 12 graden een stuk kouder dan vandaag. De harde wind zorgt voor wat problemen op de weg. U krijgt de verkeersinformatie van Wijnandsaan. Zeker, vooral in de kustprovincies en in het noorden van het land. zijn al zandstormen gemeld, ook vanuit Drenthe en Groningen. Er zijn ook een paar ongelukken gebeurd... die ja, allemaal niet met de wind te maken hebben. Het wisselt een beetje. De meeste files staan rond Amsterdam, overigens. Op de A6 Muiden richting Lelystad. Er staat tussen knooppunt Almere en Lelystad... 8 kilometer na een ongeluk. De A10 Zuid bij Amsterdam loopt helemaal vol... na een ongeluk met een vrachtwagen tussen Osdorp en watergraas meer 11 kilometer fieden. Twee rijstroken zijn dicht. En dan de A50 van Eindhoven naar Os. Er staat tussen Sonnenbreugel en Breugel en Veghel, 10 kilometer. komt door een ongeluk aan de andere kant. Vanuit Os, tussen de afrit Volkel en Veghel, 6 kilometer... is daar een vrachtwagen gekanteld en de weg is helemaal dicht...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 West Radio in Journal. Lucella Carrasso. We zijn er. Zeven minuten over vijf is het. De brand is geblust, maar er wordt natuurlijk nog steeds puin geruimd na de ontploffing bij een kunstmestfabriek in het Amerikaanse plaatsje West in Texas. U hoort een ooggetuige. Massive, just like Iraq, just like the Murray Building in Oklahoma City. Straks meer over deze ontploffing. Eerst gaan we naar Den Haag. Staatssecretaris Steven die is bezig met de afronding van zijn betoog... in het debat dat hij met de Tweede Kamer heeft... over de dood van de Russische asielzoeker Dolmatov. Michiel Breedveld, jij volgt het al de hele dag, dit debat. Uh, ja, blijft hij of gaat hij weg? Dat is toch een beetje de vraag. Nou, het was een race tegen de klok, maar hij blijft, is uh, zijn overtuiging. Hij uh, zegt, ik moet hier verantwoording afleggen... en dat heb ik gedaan, dat is ook belangrijk. Ik denk uh, dat de gebeurtenissen rondom, uh, uh, althans naar het ordeel van de regering... de gebeurtenissen rondom de heer Alexander Domatov, die zijn een incident in die zin dat het een uh, unieke, zei het, uh, tragische samenloop van uh, omstandigheden betreft. Uh, dat, laat dat nou helder zijn, want er moet geen misverstand over blijven in dit debat. Dat ontslaat mij geen ziens van de plicht. Uh, en ook niet ten aanzien van de ambtelijke organisaties waarvoor ik de verantwoordelijkheid draag om hier lessen uit te trekken... zodat zo'n incident als dit in de toekomst nooit meer kan plaatsvinden. Ik heb u vanmiddag geprobeerd aan te geven welke lessen dat zijn. Um, en naar mijn oordeel is in deze zaak geen hoofdverantwoordelijke aan te wijzen voor de gemaakte fouten. Um, het is een samenspel van factoren, wat een rol heeft gespeeld. En politiek gezien ben ik voor dat samenspel van factoren... ben ik ten volle verantwoordelijk. Verantwoordelijk, maar hij neemt dus niet, houdt dus niet de eer aan zichzelf. Ik heb verantwoording afgelegd en hij zegt eigenlijk... ik ben ook degene die uh, ja, de verbeteringen moet doorvoeren. En dan heb je natuurlijk ook maar nog... Bij... Oh, ja, sorry, We luister even ja. naar hem zoals hij het verwoordde. Ja. Maar bij het invullen van mijn verantwoordelijkheid gaat het om behalve verantwoording afdragen... ook om het doorvoeren van verbeteringen en het komen met oplossingen. En ook het voorkomen dat zoiets weer kan gebeuren. En ik denk dat de maatregelen die ik voorsta... dat die, naar mijn stelleste overtuiging... een herhaling kunnen voorkomen van dit incident. Nou, Met andere woorden, ik ben de man, de, man, de juiste man die dat kan gaan doen. Dan heb je natuurlijk ook uh, de Kamer nog, uh, Michiel. Want die ja. kunnen ook altijd een bewindspersoon wegsturen... Als, als ze het hier bijvoorbeeld niet mee eens zijn. Hoe schat je dat in? Nou ja, je ziet nu, uh, want dit is echt een minuut geleden gebeurd... Uh, je ziet nu natuurlijk de grote kritikasters uh, naar voren snellen. D66, de SP, die al om uh, het aftreden van de staatssecretaris heeft uh, geroepen. Partij voor de Dieren, GroenLinks, ChristenUnie, allemaal staan ze voor aan. Maar bij elkaar lang niet genoeg om deze staatssecretaris naar huis te sturen. Voor de geloofwaardigheid is het natuurlijk wel belangrijk. Kan die het CDA nog meekrijgen bijvoorbeeld? Die zijn behoorlijk kritisch geweest vandaag ook. Maar Teven heeft zich echt in alle bochten gevrongen... om op alle vragen dan ook maar antwoord te kunnen geven. Ja, en heel interessant is natuurlijk te zien... hoe de opstelling van de Partij van de Arbeid is. Die zag je gaandeweg het debat toch steeds meer verflauwen. Waren vooral gisteren heel kritisch... Aan het begin van de middag uh, wilden zij de indruk nog uh, wegnemen... dat zij deze staatssecretaris kosten wat het kost, zouden willen steunen. Maar de rest van de middag horen we weinig van Jeroen Recour van de Partij van de Arbeid. Michiel, jij gaat verder luisteren naar het debat en dan horen we straks meer van jou. Dan terug naar uh, gisteravond, een uur of zeven, acht, dorp West in de Amerikaanse stad Texas. At approximately 7.30, the West fertilizer plant was on fire... Fully can Looks like I just jumped out the window. Are you serious? Yeah. Bully, you okay? Dad, you okay? Dad, I can't hear. Come here, you're here. Get out of here. Please get out of here. Dad, please get out of here. Family, we can get this way. A bomb just went off inside here. It's pretty bad. I got Westfire out on a fire at the West Fertilizer plant. They just advised that something exploded there, and they have firefighters down. Can I send anybody to assist? We do have EMS in route. They, there was just a major, major explosion. The windows came in on me. The roof came in on me. The ceiling came in. I worked my way out to, to go get some more help. Uh, of course, we lost all communication because the power went out. I can tell you and confirm dat we are still missing several firefighters die were on the scene fighting the fire. Ja, brandweermannen worden nog vermist. U hoorde ook omwonenden vertellen over de enorme klap en het plafond bijvoorbeeld dat naar beneden kwam. Dat gebeurde veelvuldig. Contact nu met Jacob de Boer, hoogleraar milieuchemie en Toxicologie... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemiddag, meneer de Boer. Goedemiddag. U heeft de beelden ook gezien. Hè? Wat, wat is u aan die beelden opgevallen van deze explosie? Nou ja, wat opvalt is de enormiteit van de explosie. Het, is echt, het brandt al. Het is eigenlijk al een hele grote brand. En dan gaat het nog een keer. En uh, ik, ik moest uh, denken ook aan die, die vuurwerkbrand toen uh, die explosie in Enschede. En dit was zo mogelijk nog wel groter. Het is dus altijd een beetje moeilijk om de schaal goed te zien op zo'n filmpje. Maar het, uh, ik vond het uh, enorm, ja. En wat, wat, is, wat is gebruikelijk dat er bij zo'n kunstmestfabriek ligt opgeslagen? Nou ja, er wordt gewoon uh, uh, over het algemeen uh, ammoniumnitraat uh, geproduceerd. En dat zal daar misschien ook uh, opgeslagen liggen. Uh, ik, ik, uh, dat zijn natuurlijk grote hoeveelheden in, in normaal gesproken in korrelvorm of in poedervorm. En het is niet zo makkelijk om ammoniumnitraat tot ontploffing te brengen. Maar het kan wel. Dus als je eenmaal een brand hebt. En er was blijkbaar een grote brand. Het is nog steeds volgens mij onduidelijk hoe die is ontstaan. Maar dat kan uiteindelijk leiden tot een explosie. En dan, ja... ja kunstmest, is he, daar zit ontzettend veel energie in om over heel geleidelijk uh, tijd, over een lange periode, planten te doen uh, laten groeien. En beter te laten groeien. Maar als dat er in één klap uitkomt en je hebt een hele grote hoeveelheden, dan, dan leidt dit helaas tot dit soort uh, enorme explosies. En daarom wordt het ook bij bommen wel eens gebruikt, toch? Kunstmestbommen. Ja, dat is, uh, dat is bekend, want in het stukje net werd ook genoemd Oklahoma City. En daar is gewoon een vrachtwagen vol met ammoniumnitraat, met wat benzine als het ware naar binnen gereden of tegen aangezet. En, uh, uh, het is bekend, en daar is men ook wel huiverig voor... dat het in feite uh, ja, een makkelijk middel is voor, voor kwaadwillende mensen. Uh, dus men uh, probeert dus ook de verhouding in die kunstmensen... met name in Europa, uh, tussen ook de, de hoeveelheid koolstof... die in die mengsels aanwezig is, zodanig te maken... dat de terroristen uh, die dat zouden willen gebruiken... daar niet meteen mee aan de gang uh, kunnen. Oh ja, dat wordt, daar wordt echt rekening mee gehouden. Ja, daar wordt, daar hm. wordt veel uh, ook onderzoek naar gedaan... om dat uh, toch uh, aan de veilige kant te houden. Nu, nu hoorden we van onze correspondent daar... dat er berichten zijn dat er mogelijk met water is geblust. Je, je moet daar natuurlijk voorzichtig mee zijn. Uh, die brandweerlieden zijn ook overleden, een aantal. Hè, dus ja. uh, niks zeggen uh, met zekerheid voor we het nee, ook zeker weten. Nee. Maar, nee, nee, nee, nee, nee. Maar met water blussen, kan dat een risico zijn als dat gebeurd is? Kan dat de boel verergeren? Ja, het is moeilijk te zeggen... want ik, ik weet er ook niet precies in wat voor vorm... die of we daar aanwezig waren. Wat mij toch altijd verbaasde... is ook een ontzettend moeilijke afweging. Hè. Maar als een brand eenmaal zo groot is... dan zie je toch vaak ja, die brandweerlieden daarheen gaan... terwijl je toch weet dat het dan elk moment kan gaan eigenlijk... Dan vraag je je af, moet je het dan maar niet laten gaan? Ja, dat, dat is, hè? Dan is misschien, zou het accent meer moeten zijn op de evacuatie van mensen. Want u zegt eigenlijk, als er een brand in zo'n fabriek uitbreekt... dan is het de kans heel groot dat het uh, gaat ja, exploderen. Ja, als het eenmaal zo brandt, hè, en je zag het inderdaad toch echt flink branden... dan is de kans enorm groot. En dan ja, mo moet je dan die levenswagen van die brandweerlieden. Dat, dat vind ik eigenlijk altijd toch uh, verbazingwekkend. Je zou toch ook zeggen, ze weten het, dat dat kan gebeuren. Het is heel bekend dat dat een, een gevaar is van, van kunstmest. Ja, maar een brandweer probeert natuurlijk ook de brand te blussen hè, om ergens ja, te voorkomen. Nee, het dat is zit in DNA het DNA van een brandweerman. Het, dat is het ook misschien wel, maar ja. Ja, dat, hè, dat wil je misschien dan ook weer niet zeggen. Maar het is, uh, het is heel akelig dat dat soort dingen dan gebeuren. Hebben wij in Nederland eigenlijk ook uh, van dit soort kunstmestfabrieken... Ja, er zijn er drie begrepen. Er zijn vier kunstmestfabrieken, maar er zijn er drie die ook dus met name stikstofkunstmest, dus ook vermoedelijk ammoniumnitraat, produceren. Het wordt overigens in de Nederlandse landbouw niet gebruikt, maar er wordt wel heel veel geëxporteerd. En liggen die fabrieken een beetje afgelegen voor zover u weet? Want daar denk je natuurlijk ook gelijk even aan. Ik weet het niet precies, ik heb alleen de plaatsen gezien waar ze staan. Ik kom zelf uit de Eimond, daar hadden we vroeger de Meekocht. die is nu uh, wel gesloten. Uh, ja, die lag dan op het Hoogovertrein, dat is een heel groot industrieterrein. Dus dat was toch op enige afstand in ieder geval van de bebouwde kom. Maar ik weet niet hoe dat op andere plekken is. Ik zag uh, Geleen, dat ze ongetwijfeld bij DSM zijn. En uh, we hebben, dacht ik, Sas van Gent, Amsterdam. Uh, het is natuurlijk toch riskant als dat te, te dicht op de bebouwde kom staat, dat is duidelijk. Goed, in ieder geval in Amerika ging het mis. In Texas, Jacob de Boer, dank u wel. Hoogleraar Graag Milieuchemie dan. en Toxicologie dus uit Amsterdam. Ja, de avondspits met wind en een hoop ellende, Wijnand Zwaan. Moeizame avondspits inderdaad. Voor een groot deel heeft dat te maken met de harde wind. In de kustprovincies en het noorden van het land heeft het verkeer daar veel last van. Op de A7 ten oosten van Groningen is zelfs sprake van een zandstorm... met maar 50 meter zicht. Heel gevaarlijk allemaal. Er zijn een paar ongelukken gebeurd. Onder meer op de A6 muiden richting Lelystad. Voor Lelystad 9 kilometer stilstaan. Op de a 10 Zuid loopt helemaal vol richting Amersfoort... door een ongeluk met een vrachtwagen bij knooppunt Watergraafsmeer... De A50 eh, Os richting Eindhoven is dicht door een gekantelde vrachtwagen bij Veghel en de N50 Zwolle richting Emmeloord die loopt vol. En dat komt door een ongeluk bij de ramspoolbrug en de N50 is daar helemaal dicht. Het NOS radio Journal. Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. Die werkloosheid die loopt enorm op. Vorige maand kwamen er meer dan 30.000 werklozen bij. Het resultaat is dat nog nooit eerder zoveel mensen zonder werk zitten, zaten. Op dit moment bijna 650.000. Meer ook dan in de crisis jaren 80. Minister Ascher van Sociale Zaken is dan ook echt geschrokken van de cijfers. Het ja, zijn hele slechte cijfers. Uh, we hebben in een hele lange tijd in Nederland niet zo'n werkloosheidspercentage gezien.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 of om te scholen, te zorgen dat de structuur van de economie... die nog steeds heel goed is, gaat aantrekken. Zodat je met vertrouwen en economische groei, zoals die voorspeld wordt... de trend kan gaan keren. Maar wat is uw boodschap aan de mensen thuis op de bank... die denken van ik ben net mijn baan kwijt... en ja, ik zie het eigenlijk helemaal niet meer zitten? Nou, ook voor die mensen zijn er door dat sociaal akkoord... eindelijk weer middelen om ze te begeleiden. Om niet te zeggen van nou ja blijft u maar sollicitatiebrieven schrijven. Mensen om te scholen, op te leiden, te begeleiden naar een andere baan... Het blijft moeilijk. Laten we daar ook alsjeblieft eerlijk over zijn. We zitten echt in een lastige tijd. Maar we weten ook dat er verbetering aan zit te komen. Dus mijn oproep zou dan wat dat betreft zijn... niet bij de pakken neerzitten. Gebruik die mogelijkheden zoals ze er zijn. Praat met werkgevers. Zorg dat je georganiseerd bent. En laten we zorgen dat we die trend nu wel gaan keren. Ook al blijft dit een hele lastige periode. Dat zei minister Asscher tegen Peter Blok. Uh, net als premier Rutte is hij ook wel weer optimistisch. We kunnen eruit komen. En uh, niet opgeven is zijn boodschap. Maar goed, uh, je zal maar geen baan hebben. Jeroen de Jager, jij bent als het goed maar is precies. nu in Zwolle. Zwolle? Ja, <laughs> nou, nee, bij Kampen was het. Nog steeds uh, bij Kampen, oké. Okay. Ja, nee, nog steeds bij uh, Lydia van Dijk in Kampen. Alleen staat de moeder met een, twee dochters van 12 en 14. En uh, ja, we hebben zitten luisteren naar het uh, gesprek met uh, minister Ascher. Hij zegt, uh, aan het werk of omscholen, jij deed een opleiding. Daar ben je mee gestopt. Waarom? Ja, klopt, omdat ik het niet meer kon betalen. Dat moet je ook gewoon, uh, als je al minder geld hebt, een uh, WW hebt... dan uh, kun je je studie niet bekostigen van 150 euro in de maand. Want per maand, uh, hoeveel erop achteruit gegaan? Nou, toch wel uh, 700, 800 euro. Netto? Netto. Dat is een hoop geld. Ja. Wat betekent dat vervolgens voor uh, een alleenstaande moeder met twee kinderen? Wat, wat, wat verandert er dan in je leven? Ja, gewoon uh, toch uh, minder kleren kopen. Uh, gewoon op de kleintjes letten. Boodschappen niet meer naar de snackbar. Zelf uh, patat bakken. Alles in de aanbieding kopen. Uh, dat soort dingen. Lirona, je bent aan het koken. Kom er eens even bij. Want uh, ik wil ook van jou eens, Melissa. Ook. Lirona is wat, Merk je dat je moeder minder geld heeft? Um, nou... Ja, niet heel erg, maar ja, het ligt eraan wanneer. Wanneer merk je het wel? Uh, bijvoorbeeld als je in de supermarkt bent en je vraagt dat je iets uh, zeg maar mag hebben van snoep of zo. En het is best wel duur dan, zeg maar. maar meestal wel van uh, nou dat, dat het anders wel weer heel duur wordt als mm. je zeg maar, allemaal lekkere dingen gaat kopen en zo. En jij alsmaar solliciteren, Lydia? ja. Maar ja, er komt gewoon... Uh, schiet niet op? Schiet niet op, de ene afwijzing naar de andere Hoeveel brieven per week? Ja, toch wel drie, vier in de week. Oh ja? En dan inderdaad elke keer kijken op Monsterboard en noem maar op, uh, naar vacatures. Dus het is gewoon... Uh... Maar ja, dan merk je gewoon dat uh, heel vaak krijg je de reactie... Helaas zijn er heel veel kandidaten. Je... Ik heb een beetje het gevoel dat je zeg maar net een staatslot koopt en hoopt dat je... De 100.000 wint. Of... Want hoe lang hou je dit vol uh, om in deze situatie... met zoveel minder geld per maand hier te blijven wonen, bijvoorbeeld? Ja, nou, niet lang. Dus ik moet dan... Uh, ik hoop ook echt, elke keer, net uh, wat je zegt, positief blijven. Maar als je de ene afwijzing naar de andere krijgt... dan uh, ja, word je toch wel een beetje demotiverend uh, om positief te blijven. Om moedeloos van te ja, worden? moedeloos, ja. En hoor je het ook om je heen, voortdurend, mensen ja. Die ook inderdaad in dezelfde situatie zitten ja. en uh, met man en macht zoeken. En, ja. Ja. En daar ben ik wel nieuwsgierig naar. En dat ga ik direct uh, eens uitzoeken in, in Zwolle ook. Uh, ja, als er zoveel... wat Zwolle staat dan in dat bedenkelijke lijstje van 17,7% meer werklozen uh, sinds het vorige kwartaal, uh, Lucella. Wat betekent dat vervolgens voor een stad als er zoveel werklozen bijkomen? En wat kan een wethouder van sociale zaken doen vervolgens? Dat horen wij dan van jou. Jeroen de Jager was dat. Straks uh, praat ik over de succesvolste Britse Olympiër aller tijden. Zes gouden medailles en hij stopt met sporten. Eerst Lumineers, ho he.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 Radio Angel nou. Sport. Het is de Brit Sir Chris Hoy die ermee stopt. En Hoy wint! En het stadion stond en applaat de performance van Sir Chris Hoy. Eens weer de victie saluut. Hij heeft de oppositie hier well, gekocht. Ik ben ik offizieel aan mijn retirement van internationale cycling. En het is een beslissing die ik niet leeg heb. Het Iemand die ik heel hard En met de hulp van mijn vrouw, mijn familie en coaches. om dat besluit te nemen. Ja, het is de baanwielrenner, Chris Hoy. Geen lichtzinnig besluit was het. Hij is er wel mee gestopt. Zes gouden medailles heeft hij gewonnen. Jarenlang was het ook de grote rivaal van Theo Bos. Arjen van der Horst, onze correspondent in Londen. Arjen, waarom stopt hij ermee? Ja, hij is natuurlijk al aardig op leeftijd hè, voor een topsporter met zijn uh, 37 jaren. En we wisten dat de Spelen in Londen van vorig jaar zijn laatste Olympische Spelen waren. Maar toen had hij gezegd, ik ga nog wel door. Ik ga twee jaar door. Want in 2014 zijn de Commonwealth Games in Schotland, zeg maar de Olympische Spelen van de Britse gemene best. En de Schothooi wilde nog één keer schitteren voor eigen publiek. Één keer schitteren in de velodroom in Glasgow, die naar hem is vernoemd. Maar nu zegt hij dat ga ik niet redden. De afgelopen winter was hij ook een lange periode ziek. Hij is helemaal op en versleten door de Olympische Spelen van vorig jaar... en nog één jaar vastplakken aan zijn lange en succesvolle carrière. Ja, dat was een stap te ver en dus gaat hij met pensioen. En dan is er, denk ik, vandaag een dag van uh, niets dan lof. Alleen maar lof voor deze man natuurlijk. Zes keer goud gewonnen op de Olympische Spelen. Dat maakt hem de meest succesvolle Britse Olympiër ooit. Uh, hij heeft het wielrennen in het land op de kaart gezet... Maar Hij was niet alleen een briljante sporter. Vandaag hoorden we verschillende Britse sporthelden reageren op het vertrek van Hoy en allemaal zeggen ze hetzelfde. Luister maar naar de wielrenner Mark Cavendish. He's actually one of the nicest guys you'll ever meet. Whether he's riding a bike or whether he's off the bike, he's he's really really a genuinely good guy. Ja, hij was een bijzonder aardige man, zegt Cavendish. In de testosteron-gevulde wereld van het baalwielrennen stond hij juist bekend als een ware gentleman. Iemand die altijd oog had voor zijn collega's. Of het nu onbekende jonge wielrenners waren of zijn grote concurrenten. hooi had altijd wel een vriendelijk woord voor ze over. En dat maakte hem zonder twijfel een van de populairste sporters van dit land. En hij won dus keer op keer op keer. En waar haalde hij toch altijd die kracht vandaan? Ja, Andy Murray, die andere Schotse kampioen, de tennisser... die beschreef het wel mooi vandaag. Hij zei, deze man had de grootste dijen ter wereld. Dat waren echt kanonnen, jetmotoren waarmee hij iedereen kon verslaan. Het was niet alleen fysieke kracht bij Hoy... want volgens voormalig wielrenner Chris Boardman... is Hoy ook een sporter die zijn hersenen goed gebruikt. Um, so hij is smart en zo adaptabel... dat hij andere dingen ja, Hooy is een bijzonder slimme man. Dat buiten hij maximaal uit in zijn sport. En Boardman is er ook van overtuigd... wat hij ook gaat doen na zijn sportcarrière. Hij zal succesvol zijn in alles wat hij gaat doen. Slim, stevige dijen en nog aardig ook. Chris Hoy stopt er dus mee. Arjen van der Horst, dankjewel. Stel.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 Dit is Radio 1. Het is uh, iets na half zes. U krijgt het NMS journaal van Mark Visser. Staatssecretaris Steven wil optreden en niet aftreden. Hij heeft er vertrouwen in dat door de maatregelen die hij neemt... een herhaling kan worden voorkomen van een incident als de dood van de asielzoeker Domatov. Hij vindt dat hij zelf de juiste man is om de maatregelen uit te voeren. Aan slot van zijn beantwoording in de Tweede Kamer... zei hij dat hij lang heeft gedubt... maar dat hij beter kan optreden dan aftreden. En hij erkende dat er in de zaak door Maathof... grote fouten zijn gemaakt. Maar volgens hem was dat een incident. Zometeen verslaggever Michiel Breedveld.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 In Texas is de politie nog altijd op zoek naar overlevenden... van de explosie in een kunstmesfabriek. Tot dusver wordt rekening gehouden met 5 tot 15 doden. Zeker 160 mensen raakten gewond. De explosie heeft zo'n 75 panden in de buurt verwoest. En de politie in Texas gaat voorlopig uit van een bedrijfsongeval. Opnieuw is een bank getroffen door een DDoS-aanval. Ditmaal ABN AMRO. Zijn problemen met internetbankieren, mobielbankieren... en het betalingssysteem Ideal. Problemen begonnen rond kwart voor drie... Amin Amro zegt dat er gisteren ook een DDoS-aanval was... maar dat die succesvol is afgeslagen. Een eerste stemronde van de presidentsverkiezingen in Italië... heeft geen nieuw staatshoofd opgeleverd. Geen van de kandidaten kreeg de benodigde twee-derde meerderheid. Er wordt nu een tweede stemronde gehouden. En als die ook niets oplevert, wordt er morgen verder gestemd. Bij de eerste stemronde kreeg oud-senaatvoorzitter... en oud-vakbondsleider Franco Marini de meeste stemmen. Andere kanshebbers zijn de oud-premiers Dalema, D'Amato en Prodi. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weer krijgt u van Peter Kuipers-Munneke. Het is in het hele land op dit moment vrij zonnig. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Op de meeste plaatsen windkracht 6 en in de kustprovincies windkracht 7. Er komen nog steeds zware windstoten voor... dus past u op voor sterke windvlagen tijdens het autorijden. Vanavond en vannacht dan neemt de wind geleidelijk af naar windkracht 4 tot 5. Het is vannacht wisselend bewolkt en het blijft droog. Het koelt af tot een graad of 7. Morgenochtend, dan neemt de bewolking toe en in de middag is er kans op een bui. In de loop van de middag klaart het vanuit het noordwesten dan daarna weer op. Aan zee wordt het niet veel warmer dan een graad of 9 en in het oosten van het land wordt het 12 graden. De wind draait in de loop van de dag naar het noordwesten en is op de meeste plaatsen matig. Het weekend verloopt droog en zonnig met in de nachten vorst aan de grond. De wind is zwak en veranderlijk en overdag wordt het een graad of 12. De files, Wijnand Zwaan. Het is toch een wat moeilijke avondspits... met allerlei vervelende ingrediënten. Zware windstoten, ongelukken, gekantelde vrachtwagens. Alles zit er wel een beetje in. En dat leidt ertoe dat het een drukke avondspits is. Ruim 200 kilometer file. En vooral op bruggen en bij open vlaktes... heeft het verkeer veel last van de zware windstoten. Vooral in het noorden van het land nu. Daar krijgen we nog steeds meldingen van zandstormen. Onder meer op de A7 tussen Groningen en de Duitse grens. Met zicht van 50 meter hooguit. Nou, een paar bijzonderheden in deze avondspits. De meeste files staan bij Amsterdam. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam loopt het vast voorknopend de Nieuwe Meer, 7 kilometer. Had ook te maken met een gekantelde vrachtwagen op de A10 Zuid richting Amersfoort. Zat file vanaf de A10 West bij Westpoort tot aan knopend watergraans Meer, 13 kilometer. Het goede nieuws is dat de rijstroken wel weer vrij zijn. Dan de A6 muiden richting Lelystad. Tussen Almere Stad en Lelystad 10 kilometer door een ongeluk. En de A50 valt op van Os naar Eindhoven. Bij Vechel 7 kilometer. al te maken met een gekantelde vrachtwagen, maar de weg is weer vrij.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 Stiel, sterk werk. De Stieltuinmachines zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Kijk voor de adressen op stiel.nl. Zo, plafondstuken? Ja, jouw klus verdient een echte vakman. In Limburg floreert de life science. Evenals life itself. Zuid-Limburg, je zal er maar wonen. Jouw klus verdient een echte vakman. Plaats daarom jouw klussen gratis op kluswebsite.nl. Haha, <laughs> kluswebsite, daar vind je echte vakmensen. 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl. Het is zeven minuten over half zes. U luistert naar het Radio 1 Journaal. Als het aan staatssecretaris Teven ligt, dan blijft hij dus aan. Alleen denkt de meerderheid van de Tweede Kamer daar ook zo over. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Michiel, we hoorden jou een half uurtje geleden... met uh, die uitspraken van Teven. Hij wil uh, optreden en niet aftreden. Um, hoe, hoe staat de Kamer daar tegenover? Nou ja, die opmerking, die politieke dooddoener... ik moet optreden en niet aftreden... daar neemt de Kamer natuurlijk geen genoegen mee. Neemt hij de zaak wel eigenlijk serieus? Vragen met name oppositiepartijen zich af. Heeft hij wel wel eens overwogen af te treden. Ik, uiteraard heb ik dat gewogen voordat ik in dit debat mij ging uh, verantwoorden. Dat heb ik eigenlijk al gewogen op... Uh, toen ik zag, uh, uh, al lang voordat de inspectie haar rapport had afgerond, uh, kon je al een beetje zien aankomen dat dit uh, ongeveer het vers meest verschrikkelijke was wat er in het overheidsapparaat kan gebeuren. Natuurlijk uh, kijk je daarnaar. Uh, ik vind dat ik dan verantwoording af moet uh, leggen in het parlement. Dus ik, uh, uh, dat heb ik vandaag gedaan. En het is aan uw beoordeling in tweede termijn... of ik, uh, of ik het voldoende vertrouwen krijg om die verbetermaatregelen die we aangevoerd... om die ook door te voeren. Kijk, ik denk dat, dat, dat ik dat kan. Ik denk dat ik uh, ook daardoor in staat ben. U hoort mij ook niet zitten zeggen van... Uh, dat vind ik ook helemaal geen onderwerp van... ik zat er maar sinds 4 november. Dat is allemaal onzin. Ik ben volledig verantwoordelijk ook voor wat daarvoor is gebeurd. Dus dat telt niet mee. Uh, ik denk dat ik heel wel in staat ben om de maatregelen door te voeren. Ik ken dit veld heel goed van veiligheid en justitie. Ik weet ook wat er mis is gegaan. Uh, maar het is aan u uiteindelijk voorzitter, uh, aan uw kamer, om daar een uitspraak over te doen. Ja, luister naar de tonen. Hij vraagt om vertrouwen. En de vraag is, krijgt hij dat? Ja, goede vraag. Nou ja, het is eerder de vraag, laten we de schade opnemen... want uh, de kans dat Partij van de Arbeid uh, hem met een motie van wantrouwen... weg gaat sturen, lijkt mij klein. De VVD, uh, de eigen partij van Teven, natuurlijk ook niet. Het CDA is twijfelachtig. Ja, en dan blijven de grote criticasters in dit debat over. ChristenUnie, GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren. Mogelijk dat zij dus met een motie van wantrouwen afkeuren uh, komen. Uh, motie van treurnis, je kunt allerlei uh, formulieren... Formuleringen bedenken. Um, ja, en dat zal dan de schade zijn. En um, ja, de vraag is of uh, Teven dan, um, ja, dat voldoende vertrouwen vindt om um, door, te ja, door te gaan. Dank je, Michiel. En straks uh, spreek ik met Jasper Kuipers van Vluchtelingenwerk. Die uh, heeft de hele dag ook op de tribune gezeten bij dit debat. De impact van de explosie in de Amerikaanse staat Texas is groot bij die kunstmeststoffabriek. Ondertussen wordt in Boston stilgestaan bij de bommen die daar afgelopen maandag afgingen bij de marathon. Er wordt een herdenkingsdienst gehouden voor de slachtoffers en daar sprak zojuist de burgemeester. good morning, it is good morning because we are together. We are one Boston. No adversity, no challenge. Nothing can tear down the resilience in the heart of the city and its people. It is written that hatred stirs up strife, but love covers all sins. And since the clock struck that faithful hour, love has covered this resilient city. I have never loved it and its people more than I do today. Hij ja, heeft nooit meer liefde gevoeld voor deze stad dan vandaag, dat zei de burgemeester van Boston. President Obama is ook bij de dienst aanwezig. Correspondent Wouter Zwart is ook in Boston. Uh, Wouter, ja, hoe zou je die dienst tot nu toe uh, typeren? Uh, het is, ja, God, hoe noem je dat? Een, een, een mooie dienst, kan ik gewoon wel zeggen. Er was net applaus voor uh, een jongere koor dat samen met cellist Jojo uh, Ma speelde. Uh, het was een moeilijke uh, nummer voor die jongeren, uh, aantal moesten. ...door de tranen heen zingen. Uh, het is een interkerkelijke dienst. Uh, ieder geloof is hier vertegenwoordigd... ...van hindoe tot moslim, van boeddhist tot, uh, tot katholiek. 2000 mensen hier... Uh, president Obama, de uh, first lady, ook de voormalige gouverneur van deze staat trouwens. Mitt Romney is hier. Is hier. En uh, Dit is overigens de, de kathedraal van kardinaal O'Malley. Uh, die man die werd onlangs nog uh, genoemd op een korte lijst van beoogde nieuwe pauzen. Nu uh, is het zijn taak uh, samen met die van de andere kerkelijke leiders... om hun Bostonians hier te troosten vandaag. En ondertussen wordt buiten natuurlijk nog steeds uh, gezocht naar de dader of de daders. Hoe, hoe staat het daarmee? Is daar nog nieuws over naar buiten gekomen? Nou, men concentreert zich me echt op dat videobeeld van een bewakingscamera. De FBI heeft dankzij dat beeld twee mannen op het oog... Persons of Interest worden die genoemd. En die mannen die zoeken ze nu. Ze willen deze mannen geen of nog geen verdachte noemen. Daar zijn ze heel uh, voorzichtig in. Je moet niet vergeten dat daar duizenden mensen stonden op maandag. Het was druk, chaotisch. Je wil natuurlijk niemand valselijk beschuldigen van zo'n grote misdaad. Dat is ook een van de redenen waarom ze foto's van deze mannen ook nog niet openbaar maken. Dat zal ja, pas gebeuren als ze of een, een doorbraak hebben natuurlijk. Of uh, er misschien totaal niet uitkomen en dan meer hulp nodig hebben. Want ze hebben ontzettend veel foto's en beelden binnengekregen. Ja. Uh, de, de vraag is, wie, wie pik je daaruit? Weet je waar ze op letten? Ja, het is inderdaad een gigantische puzzel. Iemand omschreef het hier alsof je onder de Niagara-watervallen gaat staan met een kopje... en je probeert dat ene juiste beetje water op te vangen. Nou, Aan de hand van al die beelden proberen ze zeg maar de plek van de aanslagen van seconde tot seconde uh, te analyseren. Wie stond op welk moment op welke plek? Wat hadden ze bij zich? Een paar minuutjes doorspoelen. Hebben ze die spullen dan nog bij zich? Zo niet? Hé, hey, dat is verdacht. Uh, of zijn die mensen helemaal weg? Als dat het geval is, ja, dan kan het zijn dat die mensen daar misschien helemaal niet waren om, om, om andere mensen aan te moedigen aan de finishlijn. Waar zijn die mensen dan heen gegaan? Nou, dan ga je kijken op andere camera's. Zo proberen ze zeg maar terug te redeneren en kom je tot een analyse. Wouter Zwart was dat vanuit Boston, waar later president Obama ook nog zal spreken bij die herdenkingsbijeenkomst. Dan gaan we naar Amsterdam. De toekomstige koning en koningin die komen regelmatig kijken... hoe het staat met de voorbereidingen voor de inhuldiging, 30 april. Verder is de nieuwe kerk gesloten tot die dag, die dag van de inhuldiging. Menno Reimer, ons verslaggever, mocht wel nog eventjes naar binnen. Er wordt al hard gewerkt in de nieuwe kerk... die er al heel anders uitziet dan de kerk die de meeste bezoekers zullen kennen. Het winkeltje is weg, bijvoorbeeld? Ja, winkeltje is weg, de garderobe is weg... Fred de Graaf is voorzitter van de Eerste Kamer, maar straks ook... Voorzitter van de Verenigde Vrader. Ja, Precies. Ja, zeker. Ja, nee, dus de, de kerk is nu eigenlijk weer, weer gestript tot zijn, tot zijn oorspronkelijke uh, uh, uiterlijk. Hè? Ja. Dus, zo, toen er nog een kerk was. Ja. Ja. Die bouwlift, gaat die nog weg? Ik denk het wel, ja. Dat, ja. Die zullen we zeggen, zeker. Maar die hebben we nodig om uh, een en ander te kunnen aanbrengen. Hè? Ja. Ja. De ingang. Lopen ja. we iets verder? Ja. We hoeven niet heel veel verder. Nee, dat klopt. Ik zie een prachtig opgepoetst koorhek. Ja, dat is al, daar is al flink aan gepoetst en uh, datzelfde geldt voor een aantal van de luchters. De, met name de grote zijn volgens mij ook al gedaan. Moet u even de plek aanwijzen waar die straks staat. Ik zie een kruis op de grond, dat is hem niet. Ja, nee, kijk, hier, is het, uh, hier heb je twee treden naar boven. Dit is de die plaklijn is weg, maar die loopt hier ongeveer. Maar dit is, uh, ik denk schat in dat de koning ongeveer, uh, wat zal het, ongeveer, dit, dit, dit zal zijn plek zijn. Dan drie hoog. Ja. En dan kijkt hij dwars door de kerk heen en dan, Kijk dan kijkt hij zo naar de nieuwe Zijde voorburgwal. Maar die deuren zijn dicht natuurlijk. Ja. Maar hij kijkt zo over de hoofden van de Kamerleden heen naar de uitgang. Ja. En waar zit het volk? Mensen zitten uh, in de hele kerk, overal waar we een plek dus zijn. Wat ze weten, die mensen uit Zeeland? Bij de ingang zijn twee blokken uh, waar uh, ja, de gelukkigen uit de provincie zitten. Want die zijn de eerste die de koning zien binnenkomen. Daar hebben we met opzet hebben we daar twee mooie blokken voor gemaakt. En die zullen uit alle provincies komen. Maar we doen dus niet de ene provincie wel, de andere niet. Nee. Uh, een aantal mensen mogen dus op die hele prominente plekken zitten. Verder zitten ze verdeeld in de kerk. En al die mensen die gewoon niet een rechtstreeks zicht hebben op het podium... die zullen via het scherm... Uh, en zullen ze het kunnen volgen. Ze horen natuurlijk wel wat er gebeurt, maar de beelden zullen ze dan via de schermen. En als het dan straks voorbij is, en we hebben het allemaal gezien op televisie op 30 april, en je bent niet zo gelukkig geweest dat je als burger in de kerk mocht, dan is er nog een kans. Ja, dan is er nog een kans. Het leek ons namelijk ontzettend leuk om eigenlijk op 1 en 2 mei de kerk, zodra dat kan, en dat kan op 1 mei pas vanaf 2 uur s middags. Uh, dus op 1 mei van 2 uur s middags tot 10 uur s avonds en op 2 mei van 10 tot 10 de kerk open te stellen in alle pracht en praal van de 30 april. Dus met de lopers, de bloemenpracht, de troonstoelen, het podium. Uh, ja, je kan even kijken wie zat waar, hoe zag het eruit. Even voelen. Uh, even voelen. Ja, niet uh, alle bloemen meenemen. En niet aan de koorhek, wat net mooi gepoetst zit voelen. Maar toch even die ervaring hebben. Je komt dan ook binnen door de uh, andere entree aan de Nieuwe Zijds Voorburgbal. Loopt over de lopers alsof je een koninklijke gast bent. En ervaart dan even de kerk in ja, zijn unieke vorm. Dat zei de directeur van de kerk, Katelijnen Broers. Nou, mocht u 1 en 2 mei niet kunnen vanaf 11 mei... dan is er in de kerk een tentoonstelling te zien over de inhuldiging. De ellende van de avondspit, Wijnand Waan. Ja, die is moeizaam door de windstoten in het noorden van het land nu. En ook in Flevoland. Maar er zijn ook alweer een paar lichtpuntjes. Want de A6 in Flevoland is weer vrijgegeven. Was een tijdje deels dicht door een ongeluk bij Lelystad naar het noorden. Maar de file daar lost op. Aan de zuidkant van Amsterdam gaat het nu ook weer wat beter. Was een vrachtwagen gekanteld nabij knopend Watergraafsmeer. A10 Zuid en West staan nog wel vol richting Amersfoort. En ook de A4 vanuit Den Haag. Verder valt op de vertraging op de A17 vanuit Roosendaal, voorknopend Klaverpolder, vijf kilometer stilstaan. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal. De politieke actualiteit is natuurlijk op dit moment... het debat dat gaande is van staatssecretaris Teven. Het de debat dat hij heeft met de Tweede Kamer... over de dood van de Russische asielzoeker Dolmatov, die zelfmoord pleegde... Uh, Jasper Kuipers is adjunct-directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. Hij volgt het debat op de publieke tribune. Goedenavond, meneer Kuipers. Goedenavond. Het is nog bezig, hè, op het moment? Ja, het uh, debat heeft net zijn eerst, eerste termijn gehad. En de Kamerleden en de staatssecretaris zijn even een hapje eten. Maar we gaan vanavond uh, vrolijk door. Uh, nou, vrolijk, ja. Wordt u er vrolijk van, van ik dit word, debat? Nee, ik word er niet vrolijk van. Het is, uh, het is een buitengewoon spannend debat. Vooral spannend voor de staatssecretaris. En we zien dat in het debat eigenlijk alle kritiek op uh, het asielbeleid uh, van deze staatssecretaris samenkomt. En uh, nou, het, uh, ook de positie van de staatssecretaris uh, ligt onder vuur. Ja, hij probeert de Tweede Kamer ervan te overtuigen dat hij aan kan blijven. Hij, hij sprak eerder in het debat over een tragische samenloop van omstandigheden. Een samenspel van factoren, de dood van Dolmatov, uh, en, en niet zozeer als een structureel probleem. Wat, wat vond u daarvan? Ja, dat is, uh, dat, daar kun je op twee manieren naar kijken. Je kunt aan de ene kant zeggen, dit is zo'n unieke situatie, zoveel dingen die mis zijn gegaan, dat, uh, dat is geen structureel probleem. Maar uh, ook Vluchtelingwerk Nederland zegt dat al die uh, losse verschillende incidenten die uh, zich hier hebben uh, opgestapeld, dat die in de praktijk toch wel voorkomen. Dus uh, er is echt wel iets mis in het Nederlandse asielbeleid. Ja, en Teven zegt, ik ben degene die dat kan oplossen. Ik, ik heb heus wel gezien dat er iets mis is. En ik, ik neem maatregelen, heb ik ook al genomen. Waar, waar bent u tevreden over, wat dat betreft? Nou, uh, wij zijn pas tevreden als uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, vluchtelingen... niet meer in de, in de gevangenis worden opgesloten. Ik denk niet dat dat de uitkomst zal zijn van het debat van vanavond. Al heeft de staatssecretaris daar wel een belangrijke toezegging op gedaan. Want hij heeft gezegd dat hij gaat kijken of hij voor vreemdelingen... een apart regime kan ontwikkelen. Uh, zodat ze niet meer onder hetzelfde regime in de gevangenis hoeven te zitten als uh, zeg maar, uh, strafrechtelijk uh, uh, criminelen als het ware. Ja, en wat, wat kan dat voor voordeel opleveren? Nou ja, dat kan als voordeel opleveren op dat deze mensen onder iets betere condities uh, in de gevangenis worden opgesloten, maar goed, het principiële punt blijft, en dat zie, hoor je ook nog wel terugklinken in het debat, dat eigenlijk uh, vluchtelingen en asielzoekers, ook al zijn ze uitgeprocedeerd, niet in de gevangenis thuis horen omdat deze mensen eigenlijk uh, ja, niks hebben misdaan en nou, daar blijft het ook wel op hangen in het debat naast alle problemen in de uitvoering natuurlijk waar de staatssecretaris uh, voor staat nou, hij zegt ik ken die sector goed uh, laat mij doen, dat zegt hij eigenlijk u volgt hem neem ik aan ook al een tijdje vanuit vluchtelingenwerk, heeft u wat dat betreft wel vertrouwen daarin dat, dat hij iemand is die die problemen gaat aanpakken nou, de staatssecretaris is al sinds 2010 verantwoordelijk voor het gevangeniswezen en nog maar uh, recentelijk sinds het nieuwe kabinet ook voor het uh, volledige asielbeleid wat dat betreft is het ook nog even afwachten, we zien hier wel in de, in de Kamer dat er al drie partijen het vertrouwen in de, in de staatssecretaris hebben opgezegd. Uh, dat zijn de Socialistische Partijen, de Partij voor de Dieren en de SGP. Ja, het, het is eigenlijk aan de Kamer om te beoordelen of zij het politieke vertrouwen houden in de staatssecretaris. Nee, dat begrijp ik. Maar het ja. praktische vertrouwen van, van u vanuit iemand die in het veld werkt? Nou ja, er moet, er moet wel veel gebeuren en we zien ook, uh, we hoorden ook gisteren de nationale ombudsman zeggen, de regie moet terug in, uh, in de Nederlandse asielprocedure en in, in, het, uh, in het vreemdelingen debat. En uh, dus het is wel aan de staatssecretaris om die regie wat stevig liever te handen nemen dat hij tot nu toe heeft gedaan. Jasper Kuipers, uh, u volgt het debat natuurlijk vanavond ook nog... Uh, verder een verslag op Radio 1, uiteraard de hele avond uh, over Teven of hij kan blijven of niet en wat er allemaal gaat veranderen... voor vluchtelingen en asielzoekers en wat niet. Dank in ieder geval voor dit moment. Love Generation Nu, Bob Sinclair, klaar. Radio en journaal Media Overzicht. Martijn Nijhuis. Ook op 3FM ging het vandaag over de politieke toekomst van Fred Teven. DJ Giel Belen belde met de staatssecretaris. Maar Fred is toch wel een beetje vriend van de show en... Maar ja. Hey Fred, je spreekt met Giel van de Radio. Goedemorgen. Dag Giel, goedemorgen. Hoe uh, voel je je? Ja, belangrijk debat. Het is natuurlijk niet niks wat er gebeurd is in deze zaak. En ja, ik moet me gewoon verantwoorden. Ja, het werd dus geen lollig gesprekje. Giel Belen probeerde de staatssecretaris ook nog wat nieuws te ontfutselen. Maar je hebt echt een soort uh, speech voorbereid, mag ik het zo zeggen? Ja, dat, dat, dat ga ik straks met de Kamer bespreken, maar zo mag je het zeggen. Uh, ja. Zeker. Oké, okay, ja. dus heb je wel eventjes de juiste woorden gekozen? Want ik neem het toch aan, Fred, dat jij nog lang niet klaar bent. Dat jij gewoon als staatssecretaris gewoon nog wel even door wil ja, knallen. Nee, maar dat, uh, dat ga ik straks allemaal met de Kamer bespreken, Giel. Dus uh, dank voor je telefoontje en, uh, en uh, bespreken we spreken elkaar gauw weer. Zet hem Goed. op, Fred. Op internetfora van radioliefhebbers gaat het over ons, de NOS... die dagelijks anderhalf uur zendtijd moet inleveren op deze zender, Radio 1. De ochtend- en middageditie van het Radio 1-journaal worden een half uur korter... en de door de weekse kwartieruitzendingen van het NOS-journaal verdwijnen. Minder nieuws dus op de radio, concludeert NOS-presentator Lara Rensen op Twitter. Ze voegt eraan toe, nieuwszender Radio 1, de achtergronden van alle kanten. Op de voorpagina's van NRC Handelsblad en het Parool gaat het over de werkloosheid... die dus naar een recordhoogte is gestegen de afgelopen maanden. Ook in stedelijke economieën als Amsterdam en Utrecht... grijpt de crisis nu om zich heen, concludeert het Parool. Ik had me voorgenomen eigenlijk om een mediaoverzicht te maken... zonder berichten over de Nieuwe Koning, maar dat is niet gelukt. Want hm. Er is toch een nieuwtje dat te mooi is om te laten liggen. Ja, u wist al dat Willem-Alexander geen Willem IV wil heten. Willem IV ja, staat naast Bertha 38 in de wijn... En dus heeft een boer in de Overijsselse plaats Schalkhaar zijn stier naar Willem Vier genoemd. Dat was te horen op Radio Oost. Hoe oud is het stiertje? Hij is, al, hij is niet net geboren. Nee, hij is uh, acht maanden oud. Wij uh, geven de siertjes uh, pas als ze gaan dekken. Krijgen ze bij ons een naam. Ja, en nu was er een mooie gelegenheid om Willem Vier te noemen. Ja, misschien had RTVO's beter een andere verslaggever kunnen sturen. Die komt waarschijnlijk niet vaak op het platteland... want hij is niet eens op de hoogte van de ingewikkelde agrarische termen. En, en, en daar heb ik niet heel veel verstand van stieren... maar als ze gaan dekken, dat betekent dat ze als een koe zwanger gaan maken. Ja, goed zo. Misschien uh, heeft u het vandaag gehoord. Een van de bekendste Nederlandse televisieprogramma's stopt ermee. Het ziet er niet uit dat de bestuurder van plan is... om nog lang in Nederland te blijven, want het gaat vlot richting Duitse grens. Ja. Ja, eenmaal bij de grens aangekomen is men er niet in geslaagd deze dicht te zetten... En met de hakken over de sloot komt het hele spul de grens over. Als hij zich achter een benzinestation probeert te verschuilen, is hij alsnog te klos. Dat is uitwaardig alles, deze fructa vaart. Nee, zien, dat heb je niet gezien. Nee, dat ze allemaal nachts in een video, video. Ja? Ja, blik op de weg dus. Dat verdwijnt van de buis na 21 jaar. Zuid van de Volkskrant wist dat als eerste te melden. De politie wil niet meer meewerken aan allerlei programma's... waarin wordt gejaagd op wegpiraten. Want dat zou slecht zijn voor het imago van agenten. Daarom werkt de politie alleen nog mee aan het programma Wegmisbruikers van sbs dat is heel anders. Goed, blik op de weg sneuvelt dus. Veel Twitterhuis balen daarvan. Nou, het is niet heel anders hoor, maar er zit wat meer informatie van de OM in. Nou, sommige mensen zijn er trouwens niet om, Omdat, ja, Leo de Haas, je hoorde het al, hè, die presenteerde het al niet meer. En zijn nasale stem en belerende toontje die maakten het programma. Tenminste, dat vonden veel Twitterhuis. En ik ook. Dat was het mediaoverzicht. Martijn Nijhuis, we gaan naar het nieuws van zes uur... en daarna door natuurlijk met het NOS Radio 1 Journaal. Tot zo. Radio 1 en de ontknoping van de eredivisie. Ajax lijkt het kampioenschap niet meer te kunnen ontstaan. Het zo verschrikkelijk weinig. Maar wat doen Vitesse, PSV en Feyenoord? Morgenavond in NOS langs de lijn, Ajax, Herenvee. daar is dan. Zaterdag om kwart voor negen, AZ, PSV. En daar komt de kopbal en de doelpunt. En zondag om half vijf, Feyenoord, Vitesse. 1-0 voor de thuisgroep. De ontknoping van de eredivisie. Natuurlijk op Radio 1.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 Kijk op mkbbrandstof.nl